Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De 538 Oranje Dag en het testfestival in Lichtenvoorde zijn afgelast. Komend weekend stond het Field Lab feest van 538 met 10.000 bezoekers gepland in Breda. Medewerkers van het ziekenhuis waren daar al boos om. En ook een petitie tegen het feest werd bijna 400.000 keer ondertekend. Maar uiteindelijk gaf de veiligheid de doorslag. Verslaggever Joris van Poppel. De burgemeester heeft besloten om het af te gelasten omdat hij de openbare orde. Niet kan garanderen en dat is omdat hij verwachtte dat er heel veel mensen, meer dan die 10.000, hier naar Breda zouden komen zaterdag. En omdat er ook signalen waren dat er demonstraties tegen de coronamaatregelen gepland waren. Ook een proeffestival in Lichtenvoorde op het terrein van de Zwarte Cross is afgelast. Daar zouden op 1 mei 10.000 mensen komen met testfeesten. Een vrachtwagenchauffeur uit Urk is vrijgesproken van drugsmokkel. Bij de man werden vorig jaar in Engeland cocaïne en amfetamine in zijn lading gevonden. Met een waarde van zeker 26 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in de karretjes waarmee een lading bloemen werd getransporteerd. Volgens de voorzitter van de Deense Voetbalbond is de Champions League voor Real Madrid, Manchester City en Chelsea voorbij. De Deense publieke omroep meldt dat hij verwacht dat de UEFA dat vrijdag besluit. Dan is er een vergadering over het plan van 12 Europese clubs om hun eigen competitie te beginnen, de Super League. De Europese Voetbalbond is woedend en zegt ook al dat spelers van die clubs niet meer naar een EK of een WK hoeven te komen. En het leven van de dieren in het dolfinarium moet een stukje beter worden. Het dierenpark gaat de verblijven zo verbouwen dat ze meer op de zee lijken en dieren meer ruimte krijgen. Er is wel een verhuizing voor nodig. Twee walrussen, acht dolfijnen en twee zeeleeuwen worden verplaatst naar een Chinees park. En dat is even slikken, zegt de directeur, maar het komt goed. Het betekent wat voor de groep en ook voor onze verzorgers die echt al jaren met deze dieren werken. Maar dolfijnen zijn wel goed in staat om zich aan te passen. Ook in de natuur komen ze voor in verschillende groepen. En het gaan ook niet alleen. Ze gaan met meerdere dieren tegelijk naar het park. En daarom denk ik dat, dat, dat het goed kan. Laatst kreeg het park een waarschuwing van minister Carola Schouten. Zij vond dat de verblijven niet op orde waren en dat het park diervriendelijker moest worden. Het weer. Vanavond en vannacht kan het snel afkoelen en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Goed nieuws vanaf de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want op knooppunt Velsen is er weer een rijstrook vrijgegeven. Alleen de rechte rijstrook is nog dicht. En die blijft nog wel eventjes dicht. Want op het puntstuk op de verbindingsweg naar de A22... daar wordt de riem op gerepareerd. En omrijden via de Velze-tunnel in de A22 is dus momenteel niet meer nodig. Tot zover de verkeersinformatie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 nog eens op de Instagram, uh, dan vergeet je eens wat dat het uh, nummer afgelopen uh, is. 2013 geloof ik, of uh, ergens daar was dit een hele mooie van uh, een Zeeuwse groep. Jazeker, een Zeeuwse band. Uh, ik weet niet of ze nog uh, steeds bestaan, maar ze hebben het uh, nog weten te redden tot 3FM. Uh, in een nachtuitzending dat uh, wel, maar ze hebben uiteindelijk een mopping mogen spelen uh, bij een van die uh, avonduitzendingen. Um, Shark Lover van Jimmy Dumbel. Als je dat nog wat zegt, maar ze komen ergens uit de buurt van Bruinissen, daar, daar uh, hebben ze uh, hun domicilie gehad. Ergens in een of andere mosterdzaadfabriek uh, hadden ze een oefenruimte. Kan ik me nog herinneren, ik heb nog, uh, nog een interview uh, bij opgenomen en hey, ik heb er nog wat uh, nummers uh, van ze gedraaid. Na aanleiding van dat interview wel te we verstaan. Goed, uh, welkom bij deze Alternative FM in uh, de What uh, XL versie. Tegenwoordig is het standaard dat we dat drie uur hebben. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal lekker worden. Uh, tussen nu en tien uur hoor je natuurlijk de meest recente songs. Hier en daar ook een nieuwe. Uh, waarschijnlijk al in dit uur uh, een, een, een primeur. Lanique heeft ook een, een nieuwe single. En ik kan je al vertellen, over twee weken is Lanique zelf met nog uh, iemand erbij uh, in de studio. Want de band heet, uh, ja, gewoon Lanique, maar dan met een Q. Zelf heet hij Lanique met. Niek, Snap je het nog? Ja, denk het wel. Um, dat uh, is in ieder geval... sowieso een beetje de boventoon. Uh, en ik uh, verklap dat er... Uh, binnenkort een nieuwe... single van Penelope gaat verschijnen. En we gaan nog eventjes nog... terug in het verleden. We zullen ze nog uh, even voorbij laten komen... in het derde uur. Want daar zit me toch al... een beetje het meest stevige werk... Uh, erin. Maar uh, we gaan hier al... in dit uh, uur hier en daar ook nogal... wat nodig uh, draaien. Wat best nog wel een beetje pittig is. Bijvoorbeeld deze niet. Want deze dame... zal zeer binnenkort ook nog... te horen zijn in een telefonisch interview. Want we hebben alweer een tijd niet met haar... gesproken over het nieuwe materiaal... wat ze heeft uitgebracht. En dit is sinds twee weken haar nieuwe single. Nummer dat heet Not With Me... van de Alkmaarse Sterrenweldering.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 Stay Ja, Lost inside your dreams, yeah. You don't care at all, it seems. For life, whatever occupies your mind is causing you to be distracted, and I know for a fact that it's true. tell you Gisterenmorgen in het programma, wat ik op woensdagmorgen doe, tussen 10 en 12, duidelijk beïnvloed door de Beatles. Dat steekt hij zelf ook niet onder de stoelen of banken deze Ruud Bakker uit Utrecht. Baker songs, want daar uh, brengt hij het uh, materiaal onderuit. Lekker Duizekul Man Bij een uh, Volendamse platenlabel. Namelijk het uh, King Forward Records label. Zou, zou maar kunnen dat uh, Sterre Weldering daar misschien ook nog wel eens binnenkort uh, bij uh, te horen is. Je weet het nooit. Uh, want wat er gaat is dan maar misschien ook wel een hele leuke tip. Voor uh, grote vriend, radiovriend uh, Roy de Smet. Die op de maandag... Tussen 7 en 8 bij de lokale omroep van Volendam en Nederland. ook nog een uh, alternatief muziekradioprogramma doet. Um, bovendien ook sterrenweldering komt uit het mooie Noord-Holland. Uh, uit de buurt zelfs van Volendam, uit Alkmaar. Dus. Um, ook uit Noord-Holland. Uh, want vorige week om deze tijd. was het een beetje spitsuur hier in uh, de studio. Want uh, toen kwamen uh, in één keer twee mensen. of kwamen twee mensen binnenzetten. Namelijk Daphne Hotland. En uh, Frank van Gasteren, Kafka. Ik uh, bewaarde toch al uh, weer een hele prettige herinnering over aan die uitzending. En uit die uitzending hadden we meteen ook een hele mooie versie van hun vorige single. Het is dus hier gemaakt, hè? Dus mensen, let even op een eigen gemaakte radioopname van Booty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 Eigenlijk niet echt nieuw meer. Ze zijn al twee weken uit. Uh, ze komen ook uit Haarlem. Jazeker. Uh, ik heb het over de Enrons. En dit is eind maart uh, gewoon naar buiten toegekomen. Cardboard Box. We hebben al eens eerder werk van de uh, Enrons uh, gedraaid. Maar dit is uh, de laatste single uh, die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je een eigen opname van uh, Kafka. Uh, die vorige week hier in de studio uh, zijn geweest. Ik komen uit Amsterdam. En uh, met Booty Call lieten ze dus duidelijk zien... dat ze dus ook een hele andere draai aan het nummer kunnen geven. En uh, een eigen opname is natuurlijk altijd heel erg fijn... als je dat uh, voor elkaar weet uh, te krijgen. Ook een single die we hier heel vaak uh, hebben gedraaid... en eigenlijk nog steeds, dat is deze van Carmine, Carmine Calls. En het nummer dat heet Hoping for the Best. Valt mij iets op. Ineens is Sjoerd van Heumen de frontman van uh, Loke. Van de radar verdwenen lijkt het wel. Het is uh, net half zeven geweest. Uh, ja, um, dat, uh, daar zeg ik maar uh, wat. Want uh, hij heeft vorig jaar nog uh, onder Parish Boy heeft hij nog een uh, nummer uitgebracht. Uh, uh, dit uh, is ook een band die niet meer bestaat. Frinks uh, was het. Uh, Bent uh, komt oorspronkelijk uit Rotterdam. En is op een gegeven moment ergens in 2014. Gespot door ANM manager. Uh, de art of ANR manager moet ik eigenlijk zeggen. Artist repertoire manager. De, de, de mensen die bijvoorbeeld een beetje rekening houden met het repertoire. Van uh, wat de muzikant uitbrengt. Menno Timmerman, die heeft er toch al een neus voor gehad. Uh, en hij heeft met hen nog twee EP's gemaakt. En dit was de tweede EP die ze destijds hebben gemaakt. Dateert ergens uit rond 2014-2015. Um, zo slecht vond ik het niet. En eerlijk gezegd, dat uh, hebben ook uh, de landelijke media ook uh, uh, gedacht. Want uh, ze kwamen tot uh, bij uh, NPO Radio 2. Dus uh, wat dat gaat, uh, uh, ja, is het uh, jammer dat het uh, geen lang levenbeschoor is. Maar ik zie dat die hele Stuart van Heumen helemaal uh, verdwenen is. In ieder geval op uh, de website die uit de grond is gestampt door meneer Zuckerberg en consorten, daar vind ik hem sowieso niet meer op, maar goed, wellicht dat er wel een andere reden is waarom die ik hem even niet op de radar heb staan maar, eh, niet getreurd, en daarvoor horen je trouwens Carmine Calls en hoping for the best we gaan weer het hebben over live muziek want volgende week dan is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... tussen 8 en 10. Nee, we hebben tussen 7 en 8. Dus een klein beetje alternatief event tussen 7 en 8. Uh, de, want dat is het voordeel dat je dan nog een uur uh, ervoor zit. Dan kan je dus gewoon nog een regulier uurtje er nog uh, tussen frommelen. Daar zit uh, trouwens ook een, een telefonisch interview in... met uh, Winston Blue, want die komen met een nieuwe single. Uh, Jamie Versteeg, daar ga ik mee praten volgende week. Dat zal rond half 8 uh, plaatsvinden. En wie komt er dan naar de studio... Ja, dat kan er maar één zijn. Any more. me. I don't know what I was thinking. I guess your me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 sit around waiting for life to give back to me That all the choices I'd make would lead to a one-way street Always figured I had time to turn around if I wanted to Go back a couple of steps to see what I would and wouldn't do Though I seem to be doing fine I got moments where I watch the time go by so slow No afterglow I find I'll be longing for a time That life used to make me feel Like a leaf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 I'm uh -huh. Die we nog uh, hebben, want uh, dit is uh, trouwens uit Drenthe afkomstig. Ik kwam vandaag uh, gewoon even binnen. Uh, het is een, een, een nieuwe single van een uh, Drents tweetal. Same old, heet de uh, band And Broken Man. Het klinkt een beetje country-achtig. Je zou het bijna aan uh, kunnen treffen in Nashville uh, Radio, wat hier uh, naast zit in dit uh, programma tussen uh, 10 en 12. En op de maandag uh, zitten ze dus geloof ik dan weer uh, voor ons. Nou ja, goed, het uh, maakt niet uit. Het is, het is uh, best uh, wel, wel een beetje te doen en apart. Uh, bovendien uh, maandag uh, ziet alles er dan weer even net anders uit. Want dan uh, zijn we van 8 tot 11 in de herhaling. Tegenwoordig dus ook drie uur in, in de herhaling. Dus dat, dat is ook heel fijn. Um, en uh, ja, ik ging even met de hak op de dak. Uh, want uh, ik had het over de agenda van, uh, van de live muziek die, er, uh, die eraan zit te komen. Uh, ik uh, had net uh, in het begin van dit uh, programma Sterre Weldring uh, genaamd. De mogelijkheid bestaat dat ook zij uh, hier gaat uh, komen spelen. En dat, uh, dat zal dan ergens volgende maand uh, gaan worden. Dus uh, dat sowieso. Uh, wie volgende week uh, komt, dat is Wendy Moore. Dat is uh, nu uh, vrij zeker. Dat, uh, dat uh, gaat gewoon gebeuren. 22 april is het haar beurt, doen we ook onder de, de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want tenslotte, het is ook muziek uit deze provincie. Dus dat, dat uh, gaat uh, helemaal goed komen. Um, bovendien zal, denk ik, Wendy ook iets uh, nieuws laten horen in, uh, in die uitzending. Tenminste, dat heeft ze wel uh, verklapt op de woensdagmorgen... Uh, toen ik er op een uh, verdwaald moment eventjes sprak over de remix... zo uh, so over Fake Friends. Maar je hoorde net Relapse... Dat betekent dat we inderdaad die show over Vek Friends nog gaan draaien. Ook uh, iemand die gaat komen uh, in de studio. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. En niet alleen ik. Ik denk uh, Martijn Luiten en uh, Marcus van Dam ook. En wellicht hebben we nog een speciale medepresentator erbij. Maar dat hangt weer van iemand af. Bij de gemeente Zandvoort heb ik toch al een klein beetje iets verklapt. Maar uh, zo uh, ver ga ik dan nog niet. Uh, en dan zitten we hier ook uh, met uh, vier mensen in de studio, uh, sowieso. Deze dame mag zich in mijn ogen al een hele grote mevrouw noemen. En dat is Dana M. Roos. Afgelopen dinsdag in het rubriekje de K-nummer van Jaap Koper... in het uh, programma De Kalt nog wel zo. Maar uh, dat verdient het zeker niet. Ruffelster. Seven seas of gold oh. Yeah! We right. Dat heet Give Me Your Heart. En bovendien na de beurt van Wendy Moore op 22 april... is het de beurt van Lanique. Want die komen dan langs op 29 april. Dus dat is ook alweer een aardig spoorboekje aan het worden. Daarvoor hoorde je een dame naar M. Rose met Sweet Honey... Zei al, grote mevrouw, maar uh, ze gaat uh, ook uh, hier deze kant op uh, komen. Op 13 mei, uh, noteer dat dan vast in je agenda, dan uh, komt zij uh, spelen. We gaan uh, nog uh, even wat uh, nummers laten horen. Zoals deze hele mooie van Judith van 3. En het nummer dat heet You Mine. Back, it's a cruel thing that you Yard. En uh, hun uh, nieuwe single heet um, Don't Let Go. Daarvoor Judith van Dream and You Were Mine. We gaan op naar het nieuws en uh, dat doen we met ook uh, een single die niet zo lang geleden al is uitgebracht, een paar weken terug. En dat heeft ze bij mij gedaan, eerlijk gezegd. Moest het in mijn beste Engels doen, 1 april was dat, uh, met Bram van Lange in de studio. Want die is ook op dit nummer namelijk te horen, maar dan als sessiemuzikant. Before I Forget van Win M. En we spreken je straks aan de andere kant van 7 uur, of 8 uur zelfs. You try to tell me not to stay. But I saw your eyes wanting